Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Scholen moeten kinderen verplicht twee keer per dag een half uur laten sporten en bewegen. Dat te adviseren de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De adviesraden wijzen erop dat sporten niet alleen goed is voor de gezondheid, maar dat kinderen er ook beter van gaan leren.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 Bij de verkiezingen in Zweden heeft de rechtspopulistische partij... Zweden-Democraten flink gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld staat de partij op 18 procent. En daarmee lijkt het de derde partij van het land te worden. De Sociaaldemocraten democraten blijven de grootste met 28 procent van de stemmen. Toch is dat de slechtste uitkomst in tientallen jaren. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 23 graden.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 En dat was weer een happy plaatje. Zo een begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je uit de jaren tachtig. ik en wamek en teardrops. Nou, die andere omroep heeft Zandvoort inmiddels weer verlaten. Omroep Max. Dus we zijn weer de enige in Zandvoort, uh, Albert Jan. <gif> ja, ze hebben een weekje bij ons gelogeerd. Ja, precies. Maar nou, leuk. het was, was wel gezellig op het strand. Dat was leuk. Veel, veel Zandvoortse items en uh, Zandvoort-promotie. Nee, hartstikke leuk. Maar die gaan nu naar Leeuwarden. Ze gaan nou, vanaf maandag zijn ze een week in Leeuwarden. Oké. Okay. Maar Goed, wij blijven gewoon. Wij gewoon Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer uh, van twee tot uh, vijf met diverse uh, onderwerpen. Waaronder natuurlijk de vaste items. Maar niet voordat ik u verteld heb dat er twee mooie evenementen zijn op de, dit moment. Uh, Allereerst worden we gevaren, om het zo maar te zeggen... tijdens de Open Nederlandse kampioenschap Jetskiën in Zandvoort. En de place to be is dan Bernie's Beach Bar vandaag. En morgen later in de uitzending meer daarover. En uh, vanaf gisteren uh, drie dagen lang het uh, ADAC Noordzee Cup. Prachtige uh, Duitse racebolides. Uh, Diverse raceklasses, Sprintraces. Uh, verdeeld over uh, drie dagen. Vandaag uh, zijn ze al om, half, om negen uur begonnen. En het programma loopt door tot half zeven. En morgenochtend om negen uur begint het weer tot half vijf. Twee dagen lang nog kunt u genieten van uh, ADAC de Noordzee Cup. En uh, wellicht een reden om daar even voor naar het circuit te gaan. Uh, verder, ja, de, de, de zomer is voorbij. Dus je ja. merkt het ook aan het aantal evenementen... dat die ook weer even, even weer wat teruglopen en weer wat rustige vaarwater komen. Maar is hij wat uh, kleiner geworden, de evenementenagenda? Hij is, hij is weer wat kleiner geworden. De evenementenagenda, rond de klok van half vier. Uh, dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want dan kunt u even meeschrijven. Wellicht dat er een evenement tussen zit waarvan u denkt van... hé, hey, daar wil ik heen. Kunt u gelijk even meeschrijven. Uh, half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. De dieren van de week die hebben we nog. Vorige week waren dat Messi en Harry. En ze zijn nog steeds in het dierenthuis. Dus we gaan vandaag nog een poging doen om deze twee katers geplaatst te krijgen. Middels het dieren van de week rond de klok van half vijf. Gedicht van de week blijft nog een verrassing. Ik heb er weer een aantal liggen en Rob, jij mag weer een aantal uitzoeken. Ik heb er weer één tussen zitten die ik altijd tussen heb zitten. Oké, okay, ja, maar, ik weet welke. Maar die, haalt redactie, die komt nooit door de redactievergadering, maar hij zit er vandaag wel weer bij. Nieuwsgierig, u hoort het allemaal rond kwart vijf tijdens het gedicht van de week. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort Kort over vier. Er geen Formule 1 dit weekend, maar natuurlijk wel heel veel nieuws uit de sport, van de, uit de wereld van de Formule 1. Want de stoeltjesdans is volop in gang en er zijn nog... Elf uh, stoeltjes waar nog uh, twijfels over zijn. Dat is best wel veel, zo laat in het seizoen. Goed, daarover meer tijdens Pit Report om kwart over vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert jan Het gaat weer gezellig worden tussen twee en vijf. Maar het is eigenlijk helemaal geen gezellige dag. Nee, het is een beetje een treurige dag. Weet je waarom, Albert -Jan? Vertel. We nemen vandaag afscheid van elf brievenbussen in Zandvoort. Ah, ja. Dus uh, nog tien zijn er over uh, vanaf uh, morgen hier in Salvoort om je brief te posten. Dus dan weet je dat ook weer. Vanmiddag tussen twee en vijf, de informatie zoals uh, Albert jan net uh, vertelde. En we hebben heel veel lekkere muziek. Met name uit de jaren tachtig vandaag weer. Hebben we zin in. Waaronder deze van Wet, Wet, Wet. Hier is Sweet Little Mystery. Even lekker meezingen met uh, deze Schouwouwer, 1987. Dat was uh, Wet, Wet, Wet en Sweet Little Mystery. De zaterdagmiddag van CFM. En straks na 5 uur uh, Entertainment vuur met Fred Hey. Gevolgd door een nieuwe aflevering van de Europe Breakdown. De hits van nu, de 40 beste platen van nu. Die hoor je vanavond weer met uh, Mike Boulay en Patrick van Buringen. En een van die nieuwe platen die daarin uh, in staat... is de volgende single. Hier is Seth en Happy Now. Van de rest die in deze plaats van zet hoort... is lu L.U.D. 26 jaar oud, ze komt uit Amerika... heeft op dit moment een hit met Happy Now. Het is 16 over 2, Albert-Jan zit er klaar voor het nieuws in het kort. Afgelopen weekend is de berging van de twee master eh, Zwart Leuga... onder eh, ideale weersomstandigheden vlekkeloos verlopen. De Deense zeiljacht was een week eerder voor de Zandvoortse kust gezonken... en lag in een drukke vaarroute. Een brandweerwagen is afgelopen dinsdag aan het begin van de middag op zijn kant terechtgekomen bij een slipoefening. Rond kwart over twaalf ging het mis op de baan van de slotenmaker anti-slipschool en de wagen eindigde op zijn kant. Een ambulance kwam ter plaatse, maar de verwondingen van de inzittenden vielen gelukkig mee. Wel was de schade aan de brandweerwagen groot. Rond half vijf was de wagen overeind gezet en kon hij worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Sinds eind juli had een groepje, groepje van drie mannen de Zandvoortse Watertoren gekraakt. Dat deden zij om aandacht te vragen voor de woningnood onder jongeren. Op last van de landsadvocaat hebben zij een nieuwe behuizing deze week al, afgelopen week alweer verlaten. In eerste instantie gaven de krakers aan dat zij een kort geding zouden aanspannen tegen de uitzetting... maar in samenspraak met hun advocaat hebben ze zich uiteindelijk toch teruggetrokken. Op last van de politie hebben zij afgelopen dinsdag... Uh, de, de toren definitief verlaten. Ko de van de Graaf, die de eigenaar van de watertoren... geeft aan dat hij nu de krakers vertrokken zijn... de watertoren zo lang zal gaan gebruiken als opslagruimte. Er komt geen stads- en dorpsomroepersconcours deze maand naar Zandvoort. Daaraan ligt ten grondslag dat de gemeente Zandvoort... op dit moment geen dorpsomroeper meer heeft. Gerard Kuiper, de laatste Zandvoortse dorpsomroeper... hield het begin van dit jaar voor gezien. Of er volgend jaar weer een concours in Zandvoort komt... zal de tijd leren. Ik heb toch van de burgemeester gehoord dat er weer een nieuwe opkomst was... alweer een paar maanden geleden. Nou, er, is, er zijn wel... Tenminste heb ik me laten vertellen, twee namen die circuleren... maar binnen de kamers, om het zo maar eens te zeggen. Maar nou, hieruit blijkt wel dat die niet gevonden is. Jammer. Jammer. Dan tot slot. Uh, door Omstandigheden organiseert behoud Zandvoorts cultureel erfgoed dit jaar geen open monumentendag vandaag in de gemeente Zandvoort... De protestantse kerk is vandaag wel open, nog tot drie uur vandaag. Er zal een doorlopend een beamerpresentatie over de kerk getoond worden... en de ingang, van, de ingang aan de poststraat is hiervoor geopend. Dankjewel Albert-Jan. Het nieuws is ook na te lezen op onze website... www.gfmsandvoort.nl of download onze app. Uh, in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek dan even onder ZFM Zalvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Is hier uit de jaren 80 de Swing Out Sister en Breakouts. Break Bij de gezellige muziek van CFM gaat de zon ook meteen heen scheiden. Heerlijk, het zonnetje op dit moment is al voorts. graadje of 18, nou we hebben niet te klagen. Maar blijft dat zo? Ja, dat hoor je straks om half drie. Tijdens het uh, CFM weerbericht van Albert-Jan. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan. Kijk dan op uh, www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En je kijkt uh, live mee op de twee webcams uh, die hier in de studio hangen. En dan kan je meekijken met Salvoort op zaterdag. Wij zijn er tot aan 5 uur. Met deze single Don't You Worry About A Thing. Ja, de ondernemerschala, dat hebben we elk jaar in Zandvoort, albert Maar ook dit jaar. Ja, en het thema is inmiddels bekend. Het thema is duurzame economie. Dat wordt het thema van de ondernemerschala 2018. Het jaarlijkse uitje van ondernemers Zandvoort, het ondernemerschala... vindt dit jaar plaats op donderdag 15 november. De gemeente Zandvoort nodigt alle Zandvoortse ondernemers uit... voor deze galaavond, waarbij gezamenlijk kan worden teruggeblikt op het jaar en dan bijna op, dat dat dan bijna op zijn einde loopt. De organisatie is net als voorgaande jaren... in handen van Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. Zij zullen dit jaar weer een geheel verzorgde avond in de haven van Zandvoort presenteren met een afwisselend programma. Als rode draad daarin loopt uiteraard... de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Het thema zoals gezegd van de avond is duurzame economie. Een aantal Zandvoortse ondernemingen is al heel ver in het toepassen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. En toch roept het woord duurzaamheid ook regelmatig opmerkingen als duur en niet sexy. Veel aannames kunnen, wo kunnen weerlegd worden. Daarom zullen de sprekers worden uitgenodigd die de ondernemers kunnen overtuigen... dat er ook heel, veel, heel, heel goed geld verdiend kan worden met duurzaam ondernemen. Kent u of bent u een Zandvoortse ondernemer die duurzaamheid actief toepast in uw bedrijfsvoering? Dan komt de organisatie graag in contact. Stuur dan even een berichtje naar gala-apestaatjesandvoortsecurant.nl. Gala Tijdens het ondernemersgala wordt ook weer bekendgemaakt wie de ondernemer van het jaar wordt. Voordat gestemd kan worden, volgt binnenkort eerst nog een nominatieronde. Dat bedoel ik, dus uh, we kunnen binnenkort uh, weer gaan stemmen via de Zalvoertse krant. Juist. Helemaal goed. 15 november, hè? Uh, 15 november. Klopt. 15 november is uh, ondernemerschale 2018. We gaan een plaatje draaien en daarna het weer weerbericht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 We're strip it down for a thug, yeah strip it down. Word around tell she got the buzz, yeah Word. Five shots, in, she in love now shots. I promise when we pull up, What? shut the club down yeah. I took her from a man, don't nobody know no. If you bought the seal, better drive slow no. She know how to make me feel with my eyes oh. Anything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 Ja, ja, ja, ja. Tot zover deze grote van alweer enige maanden geleden. Ja, ja, ja. Dat was Lion Pain in Strip Tape Town. Twee of eraf drie tijd voor het weerbericht. Want Albert Janus van naar buiten kijken op die moment toch wel een redelijke zaterdagmiddag. Na zomerweer. Na zomerweer. <laughs> ja. Na zomerweer. Na zomerweer. Goed, het is op deze zaterdag over het algemeen bewolkt, maar aanvankelijk wel droog. Later vandaag krijgen we te maken met een warmtefront... En vanmiddag gaat het dan ook licht regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of 17 à 18. Vanavond is het bewolkt met enige tijd wat lichte regen. Komende nacht wordt het weer droog met enkele opklaringen. De zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig en het koelt af naar een graad of 14. En morgen is het ook eerst bewolkt, maar in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft zeer waarschijnlijk droog. En er waait een langzaam en kracht afnemende zuidwestenwind. De temperatuur wordt morgen weer hoger en stijgt naar 20 of 21 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig met een mix van zon en wolkenvelden. Soms is wat regen of een bui mogelijk. Maar de meeste nattigheid wordt ten noorden van onze streken verwacht. De temperatuur is met 21 à 22 graden helemaal niet verkeerd voor de tijd van het jaar. Dankjewel, Albertjan. Alles Rico Schroeder. En dat klinkt uh, goed. Wil je het weer uh, blijven volgen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. 4, 5, 5, 4. Heel leuk om deze weer eens te draaien. Hier is Joeiloei en de Nieuws. Lekker mee zingen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Met you and Louis en the news. And happy to be stuck with you. Vanmorgen tussen 10 en 12 hebben we bij CFM kunnen luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. En daarin uiteraard weer aandacht voor de politiek. Maar dat hebben wij ook vanmiddag, Albert-Jan. Ja, voor diegenen die dat gemist hebben, even weer een update over de stand van zaken. Uh, D66 heeft namelijk nou aangegeven een onderzoek te willen naar de storting van de in de campagnekas van de oudere partij Zandvoort. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de vraag... of de storting van 4.500 euro door de projectontwikkelaar Dirk Berkhout... van Bad Zandvoort in de campagnekas van de oudere partij Zandvoort... al dan niet tot belangenverstrengelingen heeft geleid... of dat in de toekomst nog kan geven. Dat is de conclusie van de ledenvergadering van D66 van afgelopen dinsdag. D66 had een extra ledenvergadering ingelast om de gang van zaken te evalueren... rondom het terugtrekken van de D66-fractie van de eigen wethouder Gerard Kuipers uit het college van BMW... toen een motie van wantrouwen tegen wethouder Berensen vanwege schijn van belangenverstrengeling het net niet haalde. De leden laten het aan de raadsfractie over... om te beoordelen of D66 nog geloofwaardig onderdeel kan blijven uitmaken... van het raadsprogramma wanneer een dergelijk onderzoek er niet zou komen. De motie van wantrouwen tegen wethouder Berensen van de Oudopartij Zandvoort is dan weliswaar nipt verworpen... maar de schijn van belangenverstrengeling... is op die avond op geen enkele wijze weggenomen. Al dus D66 sterker nog... die is tijdens het debat alleen maar groter geworden... omdat er op dat moment over de schenker en dienstrelatie... tot het project helemaal niet mocht worden gesproken. Dat die schijn niet werd weggenomen... was voor uh, ons ook een belangrijke reden om uit het college te stappen. Terwijl enkele dagen later er onder grote druk alsnog bekend werd wie het betrof... en om welk, eh, welke projectontwikkelaar het ging. Dat alles heeft alleen maar meer vragen opgeroepen. Zeker als je bedenkt dat er op dit gevoelige dossier... sinds de schenking al allemaal gebeurd is en besloten. Ook door oudere Partij Zandvoort en dienst toenmalige fractievoorzitter Berendsen... die later nog eens projectwethouder Watertorenplein werd... al dus fractievoorzitter Michiel Hermsen van D66... Er moet nu snel duidelijkheid komen over de achterliggende feiten en omstandigheden. Een organisatie die beoordeelt of mensen zich aan de regels houden... moet zelf buiten iedere twijfel staan. Zeker als het gaat om de integriteit van haar bestuurders. Dan is een onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken... toch wel het minste wat de politiek van Zandvoort zou moeten willen. Aldus Hermsen. En de oudere Partij Zandvoort in een reactie. De Oudere Partij Zandvoort ondersteunt een dergelijk onderzoek en zal daar volledig aan meewerken. Dankjewel, Albert Jan. De politiek in Zandvoort. Vanmorgen uitgebreid aan bod geweest bij Goedemorgen Zandvoort. En wij van ZFM blijven dat uiteraard voor je volgen. Zo juist hoorde je het weerbericht om half drie. Best wel een beetje lekker in nazomer hè, Albert Jan? Prima weer. Prima no. weer. Nou, gaan wij nazomerse muziek draaien. Ja, ja, ja, ja, ja. Weer even lekkere zonnige muziek zo op de dus zaterdagmiddag bij CFM. Doe we met Eros Ramazzotti en Terra Promessa. We zijn jongens in oggi. We altijd Amerika. nuove emozioni e stare amici di Juist in het CFM eh, weerbericht. Na het weekend kan het eh, zo rond de 21 graden worden. Nou, dan hebben we het toch echt wel over na zomerweer. We vandaar ook eh, deze zonnige klanken van Eros Ramassotti. Dat was Terra Promessa. CFM niet alleen op de radio, maar we zijn er ook 24 uur per dag op tv. Belevert het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text tv, op kanaal 45. 45. CFM. En digitaal via Ziggo te ontvangen op kanaal 40. Uh, dat was weer de ik van uh, Justin Timberlake. En Say Something. Ja, ik uh, zie geregeld op, uh, op de Van Lennepweg zie ik ze lopen, al die herten uh, in Zandvoort. Best wel gezellig hoor. Leuke, leuke dieren zijn dat. En ook leuk om uh, te zien, vooral voor de toeristen. Die gaan dan massaal foto's van die herten nemen, weet je wel. En wij denken als Zandvoorters... nou, we hebben niet alleen uh, plezier ervan... maar ook uh, overlast, uh, Albert-Jan. Ja, maar daar is nu een remedie voor. En wel een tijgerpoep. Tijgerpoep tegen herten op de spoorbaan. Afgelopen donderdag is hertenfluisteraar Willem van der Sloot... een experiment met tijgerpoep begonnen. Volgens de hertenkenner moet de lucht van de uitwerpselen van roofdieren... de herten van de spoorbaan houden. De geur voor zou ervoor moeten zorgen dat de dieren niet meer het uh, spoor opgaan. Wethouder Joop Berensen steunt Van der Sloot in dit experiment... en kijkt rijkhalsend uit naar de resultaten. Onder grote belangstelling van de gemeente, raadsleden, pro-rail, landelijke en provinciale media, strooide hij afgelopen donderdag de tijgerpoep op het spoor. Structon leverde een beveiliger om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken met passerende treinen zouden komen. Onze collega's van RTV Noord-Holland maakten er de volgende documentaire over. Gad, dat stinkt verschrikkelijk. Kan je het ergens mee vergelijken? Ah, nee, nee, nou ja.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 En in één keer uh, was hij weg. In ieder geval het uh, interview met uh, inderdaad, uh, de zoonvoorter uh, Willem van der Sloot. We gaan het straks uh, nog een keer proberen. Kijken of het dan beter gaat. met uh, Doe Maar. Van de week hebben we een mooie tv gehad hier in uh, Zandvoort. Met zo rond tien over vijf elke dag uh, het programma Tijd voor Max. Live vanaf uh, Beach Club 10 en uh, even vroeg in de avond. Altijd hallo Nederland, hebben we van genoten. Dit was in ieder geval de gouden oude van uh, Doe en Dorders Day. We waren net bezig met het interview met uh, Willem van der Sloot. Helaas uh, mislukte dat technisch heel even. We hopen dat het probleem uh, inmiddels uh, opgelost is.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 Oké, okay, mooie initiatief uh, in ieder geval van uh, Willem van der Sloot om uh, de leeuwenpoep daar op het spoor uh, neer te leggen. Want ja, anders verleiden er natuurlijk veel te veel herten... en hebben de treinen er hinder van. Tot zover de na reportage. We gaan weer door met de muziek. Hier is Shell Re-Roll. ZANG